Ik dit, of is het werkelijkheid? Ik kan het soms nog niet geloven. Maar ik heb geluk, het is realiteit. Ik voel je, jij bent bij mij.